Met het de olieprijzen zijn opnieuw gestegen na uitspraken van president Trump. Hij dreigt energiecentrales en bruggen in Iran te bombarderen... als dat land de straat van Hormuz niet voor morgenavond opent. De prijs van een vat brentolie steeg aan het begin van de nacht tot boven de 111 dollar. Dat is 40 dollar meer dan voor het begin van de oorlog. Trump zei ook dat er vandaag al een akkoord kan worden gesloten met Iran. Maar dat land ontkent nog steeds dat er wordt onderhandeld... Ook noemt Iran de deadline die Trump stelt hulpeloos en dom. In een bedrijfspand in Opdam in Noord-Holland... heeft gisteravond een grote brand gewoed. Het vuur brak aan het begin van de avond door nog onbekende oorzaak uit. Rond 11 uur was de brand onder controle. Het gebouw is door het vuur en de bluswerkzaamheden verwoest. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Bij de brand in Opdam kwam veel rook vrij. Omwonenden werden met een NL-alert gewaarschuwd... om ramen en deuren te sluiten. In een huis in Os is gistermiddag een overleden vrouw gevonden. Op hetzelfde adres werd ook een baby aangetroffen. Die is uit het appartement gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend of er sprake is van een misdrijf of een natuurlijke dood. De politie houdt met alle scenario's rekening. Twee Duitse mannen die naar paaseieren aan het zoeken waren... vonden een flesje met daarin mogelijk een zeer radioactieve stof. De flacon was gelabeld met de tekst Polonium 210... Die radioactieve stof kan in een kleine hoeveelheid al dodelijk zijn. De mannen vonden het flesje in een tuin in een plaatsje vlakbij Stuttgart. Na de vondst werd er direct groot alarm geslagen en het gebied werd ruim afgezet. Onderzoek moet nog uitwijzen of er echt een radioactieve stof in het flesje zat. Het weer, er zijn brede opklaringen, afgewisseld met wat sluierbewolking bij 2 tot 8 graden. De komende dag is het vrij zonnig en droog bij een graad of 12.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 Me me through It's enough for this restless world. z M. Can't embrace Yeah. We'll yeah. yeah. ZFM, ZFM, ZFM. Strand, Zee, Boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM. Nooit gelogen, nooit bedrogen. Maar het is anders dan voorheen. Wel als maatjes door één deur.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 Zal ik ooit nog dromen, net als toen? Zal ik nog verdriet? mm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 to fear, alright. There's nowhere to run to, nowhere to hide. There's nothing to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 We Okay.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 Nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur. Levi van